12 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Nelson Mandela na maanden weer thuis. Zijn toestand is nog steeds kritiek. Wetsvoorstel voor ingrijp in Syrië naar Amerikaans congres. En PvdA op laagste punt ooit in peiling Maurice Hond. Het weer, vooral in het zuiden over de zon, verder veel bewolking en vrijwel droog. Alleen in het noorden van het land valt een bui. Het is ook wat frisser dan de afgelopen dagen. 19 graden maximaal. Maar morgen en de dagen daarna meer ruimte voor de zon. De temperatuur gaat dan ook weer omhoog. Woensdag en donderdag kan het zelfs 28 graden worden. Nelson Mandela is weer thuis. De 95-jarige oud-president van Zuid-Afrika lag bijna drie maanden... in een ziekenhuis in Pretoria vanwege een chronische longinfectie. Correspondent Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Ellis, hij is ontslagen uit het ziekenhuis. Betekent dat ook dat het beter gaat met hem? Nee, eigenlijk is zijn gezondheidstoestand nog steeds hetzelfde. Kritiek en stabiel, soms onstabiel. Maar het team van doktoren zegt ervan overtuigd te zijn... dat Mandela thuis in Johannesburg dezelfde intensieve zorg kan krijgen... als in een ziekenhuisbed. Ja, dus daar om die reden gaat hij naar huis. Ik bedoel, dat is de ene, daar kan hij verder herstellen.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 Ja, gisteren inderdaad nog geen officiële verklaring. De media die het nieuws gisteren brachten zeiden dat ze het op familie van Mandela baseerden. Ze zouden gesproken hebben met een dochter van Mandela. En die dochters zeggen nu van ja, er was een miscommunicatie met de artsen. En natuurlijk gaat zo'n beslissing niet over één nacht ijs. En ze hebben natuurlijk gisteren ook al gesproken over een ontslag. Maar goed, gisteren is dat dus niet doorgezet. Maar vanochtend hebben ze hem dus wel echt overgebracht vanuit het ziekenhuis. En hoe is er op het nieuws gereageerd? Ja, voornamelijk positief door Zuid-Afrikanen tot nu toe. Uh, ja, ze prijzen Mandela toch wel dat hij een sterke man is, uh, 95 jaar. Doktoren hebben ook al eerder gezegd uh, ja, dat Mandela een enorme veerkracht heeft. Uh, verder roept uh, Zuid-Afrika en ook uh, de president Zuma nog steeds op om te bidden voor Mandela, want zijn gezondheidstoestand is dus niet hersteld. Het is verre van goed. Uh, hij is uh, dus thuis onder dezelfde omstandigheden. Zuid-Afrikanen vragen zich ook wel af of, of hij niet naar haar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 De partij was de afgelopen weken het nieuws doordat voor de tweede keer in korte tijd een kamerlid van de PVDA uit onvrede opstapte. Fractieleider Samson sprak tegen dat er onrust is binnen de Kamerfractie, net als de PVDA wordt de VVD in de peiling van de Hond een zetel lager gepeld dan vorige week. En daardoor komt de regeringscoalitie bij hem uit op 32 zetels. Dat zijn er 47 minder dan ze nu hebben. Net als vorige week is de PVV met 31 de grootste partij bij de Hond en de SP blijft tweede.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 Daardoor ontstond een kernramp. De regering heeft vorige week de leiding overgenomen omdat het energiebedrijf er maar niet in slaagt de radioactieve lekkage onder controle te krijgen. Dit is het NOS-journaal met René van Brako. After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. De woorden van Barack Obama gisteravond. De president van de VS liet weten dat hij eerst het congres om steun wil vragen voor een militaire actie in Syrië. Deze week zal er hoogstwaarschijnlijk nog geen aanval komen. als vergelding van de vermoedelijke gifgasaanval in Syrië twee weken geleden. Correspondent Wissel de Jong. President Obama laat er geen gras over groeien. Meteen al zaterdagavond stuurt hij een ontwerpresolutie naar het Congres. Dat congres is minder snel. Het huis van afgevaardigden komt deze week nog niet bij elkaar. Dat gaat pas gebeuren vanaf 9 september. Maar de voorzitter van het huis, de republikein John Boehner... heeft wel zeer positief gereageerd op de stap van Obama. Waarmee niet gezegd is dat hij voor gaat stemmen. Hij was afgelopen week zeer kritisch... over de aanvalsplannen van de president. De republikeinen hebben de meerderheid in het huis van afgevaardigden. De Senaat gaat aanstaande week... waarschijnlijk al wel hoorzittingen houden over Syrië... Na de toespraak van Obama waren er demonstraties. Veel mensen willen geen oorlog meer. Anderen willen eerst de onderzoeksresultaten afwachten... van de VN-inspecteurs die in Syrië zijn geweest. No justice, no peace. War is barbaric. Since 9-11 we've been involved in many countries in the Middle East. Uh, Obama's got us involved further in Afghanistan, Pakistan, Yemen, Somalia... Uh, Libya and now... Syrië. en is just unacceptable. The UN inspectors are still doing their work. We have not allowed them enough time to do their job to thoroughly report back the facts of this investigation. Ja, Obama wil ingrijpen om toekomstige chemische aanvallen te ontmoedigen, te verstoren en te voorkomen. Zo zei hij gisteren. Verslaggever Jan Eikelboom is in Libanon. Uh, Jan, wat zijn de officiële reacties op wat Obama gezegd heeft? In uh, Damascus is Opgetogen en met zou je kunnen zeggen gereageerd op het uitstel. De regeringskamp El die noemt het een historische terugtrekking van de Amerikanen. En het regime van Assad lijkt het ook als een vrijbrief te beschouwen. De bombardementen die even stil waren, waren gelegd. in afwachting van de deel Amerikaans ingrijpen. die zijn meteen na de toespraak van Obama weer hervat. En van dat moment posities van de rebellen weer volop beschoten. Ja, dat zijn dus zeg maar de officiële reacties. Jij komt net bij een kamp met Syrische vluchtelingen vandaan. Wat is daar de reactie op het standpunt van Amerika nu? Ja, omgekeerd aan het standpunt van het regime. Mensen zijn buitengewoon teleurgesteld. Ik uh, sta nu bij een familie uh, waarvan drie leden omgekomen zijn bij de gifgasaanval van anderhalve weken geleden. Die kunnen niet de Amerikanen aarzelen. Ze zeggen, het moet gewoon worden opgetreden. Hoe lang. Kan dit nog duren? Aan de andere kant uh, bevestigt de, de, de veel vluchtelingen toch ook wel in het beeld dat ze al hebben van het Westen, Namelijk dat het uh, ons helemaal niets kan schelen en dat ze aan hun lot worden overgelaten. Want dat is het, het, het niet-gevoel wat die vluchtelingen al hebben uh, vanaf het begin van, uh, van deze oorlog. Is de hoop daarmee vervlogen? De hoop is nog niet helemaal vervlogen. Uh, men houdt de hoop erin, zou je kunnen zeggen. Uh, men wacht nog af, maar...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 Politie heeft vijf mensen opgepakt. Rond half negen stond de ruzie tussen de Utrecht aanhangers en andere cafébezoekers, verdeelt de politie. Er waren diverse ruiten vernield, stoelen en glazen. Een deel van de inventaris van de kroeg was vernield. Uh, kortom, het was uh, een behoorlijk uh, korte en snelle geweldsactie. Waarbij gelukkig niemand gewond is geraakt, maar wel veel schade is ontstaan. Toen de politie aankwam waren de Utrecht-supporters alweer op weg naar huis. Op het station van Nijkerk konden alsnog vijf mensen worden opgepakt. FC Utrecht speelt vandaag uit tegen Pekswolle, de koploper in de Eredivisie. De politie wil niet zeggen of er extra maatregelen worden genomen na het café-incident gaan we zo weer even terug op het voetbal. Eerste wereldkampioenschappen roeien in Zuid-Korea... die verliepen tot nog toe redelijk succesvol voor de Nederlandse ploeg. Met twee keer goud en één keer brons. Maar de slotdag leverde geen nieuwe medailles op. Verslaggever, graag naar Niemeijer. Nee, dat klopt. En zeker bij de mannen acht... werd nog wel gehoopt op misschien een bronzen medaille. De bronzen medaille die bij de laatste test... anderhalve maand geleden in Zwitserland in Luzern nog werd veroverd ten koste van de Britten die nu Duitsland verrassend versloegen in de strijd om de wereldtitel. De Vrouwenacht eindigt als zesde. Dat is geen verrassing, een nieuw project dat debuteerde op internationaal niveau. Ook een zesde plek voor skiffeuse Inge Jansen. Ook voor haar geldt dat het goed is dat ze in de finale voer. En zij zal de komende tijd moeten gaan bepalen of ze op dit nummer door wil gaan in een eentje. Ook richting de wereldkampioenschappen van volgend jaar in Amsterdam. Ze eindigt elf seconden achter Kim Crow die de wereldtitel verovert. Roel Braas tot slot, ook van hem hoopten we nog een klein beetje op misschien iets geks. Maar hij eindigt als vijfde, ligt lange tijd vierde in de wedstrijd. Kan zich vanaf het begin ook debuterend roepen in een WK-finale. Kan zich niet mengen in de strijd om de medailles. Maar hij heeft hele grote stappen gemaakt dit jaar met een bronzen medaille op het EK. Een vierde plaats bij de wereldbeker in Luzern. En om mannen zoals wereldkampioen André Sinek te bereiken... is gewoon meer ervaring nodig, nog meer kracht. Maar vandaag gold dat er geen medaille werd veroverd. Net als bij de andere nummers met Nederlandse inbreng dus. Judoka Henk Grol greep in Rio de Janeiro opnieuw naast de wereldtitel in de klasse tot 100 kilo. Hij verloor voor de derde keer in zijn carrière de WK-finale. Dit keer was Elkan Mamadov uit Azerbeidzjan met Ten Wasaghi te sterk. Grol reageerde na afloop op zijn bekende manier op de zilveren medaille. Ik ben er echt niet blij mee. Ik kan me echt helemaal... Ik kan hier maar voor één ding en uh, dat is om titels te winnen. En ik heb het gewoon niet gedaan, klaar. En, uh, dat ik zilver ben is mooi, is een mooie sportprestatie, maar zelf... Uh, ja, daarvoor doe ik het gewoon niet meer. Klaar, ik heb gewoon te veel verloren en uh, ik, ik geef alles voor deze sport. Ik kan uh, fysiek uh, van tape aan elkaar. Dus, uh, ja, deze dag ging het ook weer niet fysiek helemaal oké. Okay. Ja, ik hoop gewoon dat het ooit fysiek helemaal in orde is... dat ik gewoon uh, een keer op het hoogste treetje mag staan. In de Eredivisie verpeste Kambuur gisteravond het eeuwfeest van PSV. Rond de wedstrijd waren allerlei festiviteiten... maar het duel zelf eindigde in 0-0... En volgens PSV-trainer Philip Koku ontbrak het bij zijn spelers vooral aan finesse. Als je zo'n combinatiespel wil spelen als ons en kansen creëren, ja, dan kwamen we gewoon veel te weinig toe. En hoe langer die wedstrijd dan duurt, ja, dan ga je er tegenaan lopen boksen en dan wordt het eigenlijk moeilijk. Dit, dit was misschien een wedstrijd die je eigenlijk in de laatste 10 minuten met één moet winnen. Uh, maar ja, dat zat er vandaag uh, net niet in. En, uh, ja, ik denk dat Kambuur uh, dat ook heel goed uh, heeft ingevuld. Ja, de vraag is of Ajax kan profiteren van het puntenverlies van PSV. Ajax speelt over iets meer dan een kwartier in de Euroborg tegen FC Groningen. Filip Koken, hoe ziet de opstelling van Ajax eruit... nu na het vertrek van Eriksen en Aldewereld? Ja, toch wel enigszins verrassend. Niet eh, wat betreft de vervangers van Eriksen en Aldewereld. Die zijn vertrokken, zoals u weet. De de Jong is nog altijd niet inzetbaar vanwege die blessure, die klaplong. Maar eh, dat eh, Schöne daar op het middenveld zou staan eh, samen met Serrero... En die flankeren dan de centrale middenvelder Palsen. Dat was ook wel zo'n beetje in de loop van de verwachting duidelijk geworden. Maar Denswil, dat is de vervangende centraal in de verdediging van al Op dat was wel duidelijk. De verrassing zit eigenlijk voorin. Waar het grote talent Victor Fischer. Die toch de laatste weken niet zo in vorm was gepasseerd is. Hij zit op de bank. En uh, ja, degene die uh, de vleugelspits die vorig seizoen toch een beetje werd gedegradeerd tot lichtgewicht. Die te licht werd bevonden voor een basisplaats. Die steeds minder ging spelen naarmate het seizoen vorderde. Ja, die staat in de basis. Dus met Sana als vleugelspits gaat Ajax beginnen hier om half 1 tegen FC Groningen. Dan naar de verkeersinformatie. Bij de ABB, John Hogan. Met files op de ring Amsterdam, daar staat de auto's uit... en knoop het Amstel 2 kilometer, want door werkzaamheden... is daar de rijbaan richting Amersfoort tot maandagochtend afgesloten. En ook op de A20 richting Hoek van Holland wordt gewerkt bij Rotterdam Centrum. Daar staat 2 kilometer file en daar is de rechterreis ook dicht. Belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal. President Obama heeft het wetsvoorstel waarin hij goedkeuring vraagt... voor militair ingrijpen in Syrië naar het congres gestuurd. Nelson Mandela is thuis en wordt daar verder behandeld. De Zuid-Afrikaanse oud-president is vanochtend uit het ziekenhuis ontslagen. Zijn toestand is nog steeds kritiek. En judoka Henk Krol is het voor de derde keer niet gelukt... op het WK de wereldtitel tot 100 kilo te veroveren. Dat was het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Nu Govert van Brakel met de perstribune. Er is een auto die te mooi is om waar te zijn. Erg mooi van buiten, misschien nog wel mooier van binnen. Pittig, maar ook zuinig.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 Dit uurt de gast Stefan Stassen. Hij presenteert op televisie De Rekenkamer. En op de radio deed hij jarenlang het theater van het sentiment. Morgen begint hij met een nieuw radioprogramma op twee, De Staat van Stassen. Na ene Jan Reker. Jan Reker, jarenlang hoofdtrainer en directeur bij PSV, de club die 100 jaar bestaat. En als u vragen hebt aan onze gasten, stel ze gerust, de of Via Twitter natuurlijk, Pestribune. En verder hoort u weer onze uh, bekende onderdelen, het antwoordapparaat. TV-deskundige Ron Vergouwen is er natuurlijk, met Cassie Kijken. Waarover, Ron? Ja, in uh, talkshows worden ze gesteld, in quizzen, in het journaal zelfs. Ik heb het over vragen. Maar het stellen van de juiste vragen, dat is nog niet zo makkelijk. Straks in Cassie Kijken, de vragen waarmee dit tv-seizoen is geopend. Onze vliegende kip, Zul uh, van der Waart, Zul, waar ben jij? Ik ben in Zeist op het sportpark van de KVB. En daar is vandaag de Klaas-Jan... Huntelaar Foundation. Uh, hij is er zelf al. Hij heeft er niet te trainen vanochtend. Dus we gaan het zo meteen hebben over zijn stichting. De klaas Huntelaar Foundation. En de wedstrijd Groningen-Ajax staat op het programma. Half één aftrap in de Euroborg. Philip Koken kijkt mee en deelt aan u de ontwikkelingen mee. U bent welkom bij Max op Radio 1. Op twee uur, de perstribune. Max. Stefan Stassen, goedemiddag, Stefan. Goedemiddag. Andere rol ja, voor jou ja. in een radiostudio. Ja, dat is gek. er op jouw stoel. Ja. En dan moet jij allerlei vragen beantwoorden. Ja. Hoe voelt dat? Nou, dat is gek. Dat is gek, want dan moet ik me een keer verbeelden... dat ik mezelf ben. En uh, dat is nogal lastig. Ja. Ik ga straks allerlei meningen aan je vragen over ja. zaken. Dus bereid je voor. Uh, je begint een nieuw radioprogramma. De staat van uh, Stassen. Kun je in anderhalve zin uh, typeren... Uh, hoe dat Radio 2-programma inhoudelijk eruit gaat zien? Nou ja, in het Theater van het Sentiment, wat we bijna 17 jaar gedaan hebben... daarin probeerden wij een signalement te geven van een dag uit het verleden. Zeg maar in het decor van het grote nieuws probeerden wij in te zoomen op het kleinere nieuws... of het kleine persoonlijke verhaal. En vooral eh, erg geïnteresseerd in de details van die dag. En dat doen wij nu met de dag van nu. Ja, het is toch een andere manier van werken, neem ik aan. Het is heel anders. Dus het wordt morgen echt spannend. Want beginnen morgen hebben we ook bijvoorbeeld een website... En die website is elke dag anders. Dus we, we, we, we signaleren 24 uur van de dag. En de website die stopt ook na 24 uur. En de volgende dag is er weer een hele nieuwe website. Ja, En, en de staat van Stassig heeft dus uh, de staat ook van de dag weer? Ja, we gaan uiteindelijk proberen de staat van de dag op te maken. En het is ook mijn staat, maar het is ook de staat ja. van iedereen. En, en het fijne is dat ik ook weer een, een plek heb. Ik, ik heb ik Vroeger had ik een theater en nu heb ik ja. dan een staat. Ja, en je hebt een... Uh eigen naam in de titelnoten ben. Ja, dat ja, is ook dan, lastig. Dan heb je de berg wel beklimd. Ja. <laughs> dat je zo ver bent dat je eigen naam in een programmatitel. Kan. Ja. En een logo ook. Ja, want schept ook verantwoordelijkheid. Natuurlijk. Nee, dat is echt. Dat vind ik heel lastig. Want dat betekent ook dat je iets persoonlijks gaat doen in ja. dit programma. Ja, precies. Want het is ook mijn, mijn staat van zijn. Of uh, ik als ik in staat, van, in staat van verwarring ben, dan dan moet ik dat ook kunnen uiten. Ja. Maar het is ook gewoon dat alles wat verzonnen wordt... Moet, daar moet, dat moet ik wel leuk vinden. Zou ik ja. maar zeggen. Dat is ook nog... Hoe je staat nu, op deze zondag? Uh, Kun je me omschrijven? Is nee, het ik ben wel, wel vrolijk. Nee, ik had oh. net een heel vrolijk gesprek met jou en met, uh, met, met, met, met Maarten. En Maarten. Met Maarten en met Maarten, directeur. Ja. Ja. Dus ik ben wel vrolijk. Mooi. We hebben je leven samengevat, uh, gevat, voor zover dat past natuurlijk... in uh, anderhalve minuut. Elke zaterdagavond... Levende popmuziek met Stakenburg en Stassen. Dit is Van 8 tot 10 Leidse Kade Live. Dag dames en heren, welkom bij Zeker Weten van de KRO. We hebben een mooi nieuw decor en we hebben een nieuwe man, Stefan Stassen... van KRO Radio 3, waar hij onder andere Popeye presenteert. We hebben dit seizoen zeven afleveringen en elke uitzending heeft een thema. Tot vier uur Goudmijn met Stefan Stassen. De directie van dit theater wenst ja, ja. u een prettige voorstelling. P. van Stassen, het theater van het sentiment. Dus het is zeg maar een singlement van een dag, een doodgewone dag. De winnaar van de Gouden Radio Ring 2007 is theater van het sentiment. Vandaag in de rekenkamer staan we stil bij de vergrijzing en zoeken we uit wat Oma kost. We onderzoeken wat kost Oma. Oh ja, heel veel geld. Inderdaad, Oma moet gewoon de wereld rond. Een cruise van 112 dagen is per dag 50 euro goedkoper dan een verpleeghuis. Ja, ik, uh, dit is mijn allerlaatste. Uh, we hebben met heel veel mensen bijna 17 jaar... dit Theater van het Sentiment gemaakt voor Radio 2. Uh, bijna 17 jaar lang stonden we in de top 3 van best gewaardeerde radioprogramma's. 3.333 voorstellingen werden bezocht door 499.950.000 bezoekers. Zo. Om bij het laatste ja, dat laatste aan te. Ja, dat is wat, hè. Wat je langs hoort uh, komen: ja. televisie, radio, uh, ja. prachtige programma's. Als we even bij het theater beginnen, een gelauwerd programma ook. Hè, met ja. uh, in ieder geval uh, de zilveren uh, uh, reismicrofoon, de gouden radio-ding. Dus het is een uh, bekroond programma. Kost het je moeite om het achter je te laten? Ja, ja en, dat het zit ook in mijn karakter. Dat ik het moeilijk vind om dingen los te laten. Dus. Maar ook wel goed. Het, is ook wel, uh, maar het was niet van harte, ik wilde het zelf niet nog. Maar nee. nu het dan da daar is, dan vind ik het ook wel weer... Uh, en dat programma gaat wel door, maar zonder ja. jou blijkbaar, op een andere zender. Ja, dat gaat heel fijn gelukkig door. Dat gaat naar Radio 5. Dus daar mogen we dan ook weer, uh, of weer, ik doe er dan niet meer aan mee... maar daar mogen we ook weer de jaren 50 doen in, ja. in, in, in de jaren 60. En is er trouwens een reden waarom je daar niet aan meedoet, op 5? Nou, het wordt fysiek, vind Veel. ik het ja, omdat ik al vier avonden zit... En, dat ja. is, vind ik, vind ik, en, en ik doe ook nog goudmijn en de rekenkamer erbij. Dus dan, dus dan wordt het me echt wel te veel. Ja, wie gaat het wel doen? Ja, dat is nog niet uh, bekend. Nee? Nee. Nee, ik, ik hoop op iemand, maar die, uh, dat is nog allemaal in de onderhandeling. En, uh... is, is het extra geheimzinnigheid omdat je het niet mag zeggen? Nee, nee, het is het gewoon nog... nog niet rond. Nee, ik mag, het is nog niet rond. En, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dit is helemaal niet natuurlijk. ingewikkeld. Nee, nee. Nee, maar, dat, maar, ik mag het niet zeggen, want anders nee. zou, zou er iemand uh, boos worden... en dan hmm. loopt er iets in Nee, Zeg maar... Uh, uh, jij gaat dus uh, op 2 ja. dit programma presenteren, wat we net, uh, net hoorden. De staat van uh, Stassen, elke avond, hè, van 8 tot 10 op radio 2. Ja. Uh, of radio 2 nog. Ja, mag, het mag, blijven nog dus. het mag nog, ja. Want die zender die gaat wel uh, stevig ja. uh, te keer qua verjonging. Ik weet ook wel dat in de, in de wandelgangen werd er wel eens gezegd van uh, ja, wordt hij uh, niet zo langzaam niet zo te oud. Huh? Wanneer nou, ben je te oud dan? Voor ja, ADHD? dat voel ik me dan ook af. Want uh, ik, ik heb nog steeds het idee dat ik ook nog wel... Uh, nee, dat is niet waar. Nee, ik heb heel lang nog gedacht, waarom vragen ze mij nooit voor het jeugdjournaal? Het jeugdjournaal? Maar dat zegt meer iets over mij dat ik denk... Uh, ik voel me nog helemaal niet... Uh, ik, heb, ik, zit, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Wel nee. fysiek, maar uh, niet in mijn hoofd. Nou ja, kijk, van jeugdjournaal kan ik nog begrijpen. omdat je, ja, ah, de, ziet er niet de, uit. De, nee, de, nou, de, dat zeg ik niet. Maar de opgroeiende kids moet je met een... Een net opgeroeid kit ja, uh, nee, uh, tuurlijk, uh, ja. confronteren. Ja. Maar op Radio 2 ben je een stem en ben je een heldere, duidelijke, opgewekte, mooie stem. En daar kunnen luisteraars imaginair van alles aan je nog ja. bij bedenken. Nee, nee, ik ben dus heel blij dat ik ja. mag, mag blijven. Heb je een verklaring ervoor dat je mag blijven? Nou ja, ik, het, uh, ik denk dat het meespeelt dat ik de rekenkamer doe op, op, op Nederland 3. Wat, waar... even, wat is dan de relatie met Nou, dat, dat is weer voor een jongere doelgroep. Dus, oh, daar, dus daar ben ik dan ook weer de oudste binnen de jongste. Maar ik, het is wel een, een soort. Daar, de, de doelgroep is veel jonger. En ik denk ook dat het misschien, hoop ik, ook nog meespeelt. Is dat wij het altijd goed hebben gedaan als programma. En ook zelfs goed scoorde in de, in de jongere doelgroep. Ja. En dat ik als presentator. Eh, ook overigens met Mark Starkenburg en Koos Boska. Wij altijd in de top drie stonden van, uh, van, van, van, van de piste ja. die, die ze fijn vonden. Dus. Ik Denk dat dat ook hoop ik een beetje meespeelt. Nou, het is fijn, uh, fijn dat je doorgaat uh, uh, ja. voor, voor jouw uh, schare luisteraars uh, natuurlijk. Je maakt ook uh, de rekenkamer op televisie. Je hoorde net wat kost de oma, maar je doet ook wat kost een wasmachine of wat kost een uh, mobiele doodgaan. telefoon of doodgaan. Uh. Ja. Is dat een rol die je dan speelt op tv of ben je dan Stefan Stassen? Ja, dat is eigenlijk. Want je de... bent ook acteur van huis uit. Ja. Nou, het is eigenlijk met alles wat ik doe, want ik, merk, eh, want ik zei net... ik moet me wel kunnen verbeelden dat ik mezelf ben. Ik merk dat ik het, moeite, het meeste moeite heb met programma's. Ik heb ook wel eens uh, ingevallen op Radio 1. En dan was ik echt gewoon uh, Stefan Stassen, de journalist. Maar die, daar heb ik geen beeld bij. Dus dan heb ik veel meer moeite om uh, te presenteren. Dus als ik een, een plekje heb waar, waar ik me kan verbeelden wat ik ben... dus in het theater, heb ik een soort, dan, dan, dan kan ik daar daarin fantaseren. En de rekenkamer, ik weet nog dat ik daar op sollicitatie ging... of dat ze me vroegen, en toen was het wel van... Uh, ik zeg, ja, ik kan niet rekenen. Ik zeg maar ik kan, het wel, ik kan wel spelen dat ik kan rekenen... of ik kan het laten voelen dat ik... Uh, en toen hadden zij ook meteen iets... en dat is met de Keurigdienst en de rekenkamer ja. ook... daar zit een soort dramatisch, ik, of er zit een beetje drama in... Dus ik speel wel, die man. Ik, ik vind mezelf ook die man die, die daar die rekenmeester is. Ja, ze dus bij de staat van Stassen moet je ook het nieuws uh, echt goed bijhouden voor zover je dat ja. al niet deed. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, je moet op alles uh, voorbereid zijn. Wat is nieuws uh, van deze week uh, voor jou? Ja, het, ja, het nieuws, wat, wat, wat natuurlijk. Uh, dat is, wat er in Syrië gebeurt. En, en dat is natuurlijk allemaal afschuwelijk. En dat is. Uh, maar dat is ook weer zo groot, te groot voor woorden. Ik zat er vanochtend, denk ik, ja, Syrië. Ik dacht, maar hoezo was het ook weer met, uh, met Egypte? Waardoor ik nu helemaal niks van. Nee. Of Turkije. Of, het is eigenlijk overal een toestand. Dat is het altijd ook geweest. Maar dat neemt niet weg dat het, dat het wel uh, het grote nieuws is. Het is overweldigend en te, ja, veel, is, te groot. En je ontrek je er niet aan, natuurlijk. Dat nou. kan ook niet, maar je moet, het wel, je moet er zelf mee om uh, kunnen gaan, eigenlijk. Als u vragen hebt aan uh, Stefan Stassen, stel ze via deperstribune.nl. Twitter kan natuurlijk altijd. Hashtag perstribune. De Perstribune. Een paar zaken uit, uh, uit het nieuws. U hebt het uh, zeker gemerkt: het nieuwe televisieseizoen is uh, begonnen. Er werd uitgekeken naar de nieuwe RTL 4 talkshow van Humberto Tan. Onze TV-resercentrum van Gouwen gaat het daar zo uh, over hebben. Er keken in elk geval gemiddeld in de eerste week 710.000 mensen. Concurrent Kneveren van der Brink scoorde ietsje beter. Gemiddeld 670.000 kijkers. En, uh, Verder de slechter. Trouwens, ja. Verder keken gisteren op RTL4. Ik kan ook niet. Ik, <lacht> ik zeg moeiteloos dat een lager getal beter is dan het eerste getal. Nou ja, goed. Uh, uh, verder keken gisteren uh, uh, RTL4. Uh, de quiz Wie ben ik ook? Uh, heel veel mensen uh, naar. Dat waren de anderhalf miljoen. Nederland 1 begon het nieuwe reisprogramma van Frans Bauer. Vive La France. Ik zou zeggen Vive Lef Frans. Maar goed, daar stemden 1,1 miljoen kijkers op af. Grote winnaar was The Voice of Holland, 2,3 miljoen kijkers. Is dat iets, uh, Stefan, waar je ook als eerste op let naar de rekenkamer, hoe scoren we? Ja, ja. Want dat is wel de, de gekte bij tv en marktaandelen. Ja, dat is meteen ochtends dat ik het uh, doe. Ja. Niet met niet plezier, maar uh, omdat ik het zo'n leuk programma vind, hoop ik altijd dat we het goed doen. Dus dat, uh, en, en ja, kijkcijfers is wel een, een dingetje. Ja. Of een dingetje, dat is wel belangrijk. Is het een programma dat ja, het komt terug, hè? Het komt het seizoen. Ja, we hebben nu net een heel seizoen achter de. Of we hebben, in de zomer hebben we, uitge, hadden we een hele nieuwe serie. Die is heel slecht bekeken. Of slecht bekeken nog. Ik vond het nog allemaal goed, maar in ieder geval het was natuurlijk heel mooi weer. En nu gaan we er vanaf september, eind september beginnen weer met de opname. Ja. Is, er, is er een programma waar je überhaupt zo op tv graag naar kijkt? Dat je denkt: van ja, maar dat wil ik wil ik niet missen. Nou ja, ik vind, ik, bijvoorbeeld Keuringsdienst vind ik een, een, een hartstikke leuk programma. Maar dat zijn van dezelfde makers eigenlijk. De van de keuken. Ja, die zit ja. er dan niet meer bij, maar... Uh, nou ja, voorheen, ja. Voorheen wel, oh, dat ja. Dat, ja, ja. Dat, dat zijn dezelfde... Uh, de producent. Ja. Dus dat vind ik heel Ik vind ook het uur van de Wolf, ik weet niet of ja. het nog bestaat. Maar dat, dat, dat onder die naam nog bestaat. Maar dat soort programma's vind ik heel erg leuk om te kijken. En ik hou heel erg van... Uh, ook van de, wat men dan noemt, uh, pullenprogramma's. Die vind ik ook heel leuk om te Zoals? Nou ja, Pulp, ik vind die pulp. Ik vind wie ben ik, vind ik dan toch ook wel weer grappig om ja. naar te kijken. En ik kijk ook, uh, als, het, als, het, als het uitkomt, wel eens naar goede tijden, slechte tijden... en, en uh, dat soort dingen. En uh, Dr. Phil, kijk. dat uh, zit ook allemaal in mij. Opvallend is ook een aantal nieuwe programma's met humoristische sketches. Dit televisiejaar, neonletters, Letters, C, Wat Als... dat zien we voorlopig even niet terug, maar uh, Kovnoen, dat was er gisteren wel. Verder heeft SBS6 de dagelijkse serie... Ik ook van jou, over grappige situaties tussen stelletjes. Bij BNN begon deze week de serie Sluipschutters. RTL 4 komt in het voorjaar met een nieuwe humorshow... van Jeroen van Koningsbrugge, Dennis uh, van de Ven. En jij duikt af en toe, uh, Stefan, ook op in uh, sketchachtige shows, ja. hè, programma's. Nee, ik mag daar af en toe meenoemen. Ja, Torre Seem doe ik yes. af en toe. Ja. En ik heb vroeger Fit gedaan, dat was een uh, comedisch uh, programma van Nick Barent. oh Leuk dat je Fit noemt, want uh, dat ja, is echt toeval... maar daar hebben we een fragmentje van. Echt? Welke hoort er niet in thuis? Let goed op... De kraai, de ekster, de mus en de tuinslang. Welke hoort er niet in thuis? Tuinslang? Nee, dat is fout. De tuinslang hoort er wel in thuis. Maar de kraai, de ekster en de mus niet. Want dat zijn vogels. Dommer! Jij speelt daar de, de, de, de quizkandidaat. Jij, jij was degene die uh, even vroegte? Ja, ik jij was de tegenover je ja. achter je ja. aan, hè, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja maar vind je dat leuk, een, een rol spelen? Want om, ik zei al eerder, je bent van huis uit ook uh, ja. uh, toneelmatig opgeleid natuurlijk. Hè? Ja, ik speel zeg maar op de radio, want het is ook een podium speel ik zeg maar net echt. Het is zeg maar dicht bij mezelf, ja. zo dicht mogelijk bij mezelf. En bij die sketches, dat, ja, dat is ook gewoon dat is weer een ander iets. Maar dat is, dat is echt heel erg leuk om te doen. Maar dat doe ik eigenlijk altijd met mensen die mij kennen. Sneak Barends, Dit is een vriend van mij. En die schrijft hij is een van de beste schrijvers die er rondloopt in Nederland. Op dat gebied en uh, ook op andere gebied trouwens. Maar die ja, vraag mij dan en dan heb ik, voel ik me vertrouwd. Ja. En dan durf ik ook te maar spelen. Maar kunnen wij in Nederland met comedies uit de voeten... hebben wij daar uh, echt een, uh, een, nou ja, een traditie uh, in? En uh, bereiken we een zeker niveau? Nou, ik denk wel. Wat vind jij goed? Ik vind Toren 7, vind ik echt ja? uh, buitencategorie goed. En ik, en ik zie af en toe ook, ik geloof zag ik nou. Dat vond, dacht ik van nee, hey, dat is heel erg leuk. Mm. En, en wat als, wat je zei, ja. dat niet doorging, vond ik trouwens ook heel erg goed. Dus uh, ja, ik, ik weet niet of we, we hebben niet de traditie zoals de Engelsen, denk ik, ja. maar uh, ik vind wel dat er heel veel geprobeerd wordt. Ja, maar je, met, jij kan er ook met de ogen van een acteur naar kijken. Naar comedyprogramma's. Uh, uh, Is het lastiger voor een acteur om een comedy te spelen... Uh, als je het vergelijkt met een drama-stuk? Nou, ik weet, kan het alleen maar zeggen... Over, op tv heb ik dan voor comedy dan af en toe dingen mogen doen. Ik weet wel dat dat echt heel precies... als je ziet hoe uh, met, met Toren C hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe precies dat gaat... dat het niet even een lolletje uitspelen. Dat is maar echt heel serieus, heel hard werken... om die grap zo goed mogelijk uh, te maken. Zojuist, uh, ja, ik denk ik een half uurtje geleden... heeft jouw KRO-collega radiomaker... met hoofdletters, hè maker Peter van Brugge... een punt gezet achter zijn radiocarrière. Vanochtend tussen 10 en 12 presenteerde hij... de allerlaatste aflevering van Weekend in Radio City... En de vraag was: hoe zou het afscheid klinken? Zat er een emotioneel randje aan? En dit, uh, dit waren de laatste woorden zojuist. Radio is illusie. Je kunt toveren met je radio. En als dat kan, dan kan je jezelf ook wegtoveren. Soms loop ik te denken wie ik ben. En waarom ik mijn papje en mammy niet ken. Maar dan ga ik slapen en ik denk Ja. Door Peter van Brugge bedacht. Keeper ja? ja. Doet je wat. Je ja, het vertrek van een echte van een icoon Ja. Groot collega. Ja, dat is, het was ook mijn echt mijn held. Dus echt iemand waar dat ik dacht van alles wat hij deed was mooi. En, en eigenlijk hij was ook het hij is ook degene waar ik ook heel erg van hou. dat balanceren op de, op de rand van, van romantiek en realiteit en dat hij dat en dat de verbeelding bij hem aan de macht was. dat, vind ik, dat deed hij zo geweldig. En dat, kan, dat doet, kan hij nog steeds eigenlijk. Dus ik, ik vind het eigenlijk jammer dat hij is gestopt. En uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon een, een groot... Uh, en het, wat ik ook het fijne vind, en dat is ook iets wat je nu tegenwoordig heel veel... Ik vind eigenlijk dat iedereen zoveel op elkaar wil lijken. Als je de radio aanzet, dan denk ik, het lijkt op die en het lijkt op die. Ja. En Peter die maakt altijd, maakt altijd het verschil. En ik, dat, uh, dat begint langzamerhand ook een beetje uit te sterven. Dat soort van radio maken, Dat het doodzonde is, want het is zo ontzettend mooi. Er wordt, er wordt gevoetbald, Groningen ah. tegen Ajax. Ah, je bent een sportliefhebber, hè? Ja, ja, ja. Ajax ja, ja, ja, ja. ah, is jouw club, heb ik begrepen. Ja, al. Heeft... Ja. Ja? Nou, dan gaan we aan Filip Koken vragen hoe de vlag erbij hangt in het noorden. Daar we zo'n drie minuten bezig zijn in de, de Euroborg. De, de Euroborg die, die gezellig vol zit. Het is een verwachtingsvolle, een hoopvolle sfeer. Want Groningen treft Ajax wel op het juiste moment. Want Duarte, gisteravond aangetrokken van Herakles, is er vanzelfsprekend nog niet bij. En Ajax mist wat spelers. Mist Eriksen natuurlijk, mist Al de Wereld. Die zijn vertrokken, definitief. Mist ook Siem de Jong, die nog altijd geblesseerd is. En dat wordt opgevuld dan met Serrero, met Denswil. En ook de jonge Sana staat voorin in de basis in plaats van de gepasseerde Fischer. En Ajax heeft zojuist een eerste kansje tegen gehad door Kostiets. Mooi Zander levert een bal in en Kostiets uiteindelijk maakt een goede actie. Schoot ook uiteindelijk ook, die bal werd van richting veranderd. En uiteindelijk kon van meer voor meer nog redding brengen. We zijn ongeveer vier minuten onderweg. Het meeste balbezit is wel voor Ajax, maar dat heeft nog geen kans kunnen creëren. 0-0 is derhalve de tussenstand. Zo doet de sportverslag even ja, dat. Ja. En hoe doet Stefan Stassen dat? Als jij nou naar die... Kijk op beeldscherm mee, hè? Ja. Vind je het leuk om verslag te doen? Nee, ik, heb het, ik, ik, ik doe het nog wel eens, stiekem. Hoe? Nou, dan? of het, doe ik het geluid uit? Of, uh, of ik was laatst bij een, een neefje van mij die speelt bij FCW's. Toen deed ik stiekem uh, in mijn hoofd. Dat ik dan. Uh, en dan komt van rechts uh, Kik van en, uh, een mooie paas op. Uh, maar het is zo ontzettend moeilijk, omdat als je zo'n fan bent van dat spelletje, dat je dus bijna niks meer durft. Eigenlijk vergeet je te praten. Dat was mijn. Uh, nou ja, wat je doet, is, wat Philip doet, is. Uh, de werkelijkheid voorbeelden in zijn ja. woorden, op de radio. En ja, dan zou radio eh, het sportverslag geven, zou voor mij eh, het leukste zijn. Hè? Ja, nou probeer eens met het beeld mee te kijken. Ken je Ajax, eh, Wat Ajax nu in bal bezit? Uh, ja, Ajax de helft in balbezit, Balbe ja, daar komt... Uh, uh, het was even een moeilijke... Kijk, daar ga je al. Want nu kan, weet ik niet wie wie is. Uh, dat was een uh, mooie paas van Seune op... Uh, hoe heet hij nou ook alweer? Ja, dat weet ik niet. Eerlijk oh, weg, En ah, de keeper pakte hem. Ja, maar jij, kan, jij bent natuurlijk een legende ja, op dit... Ja, maar ik weet de naam niet meer. ja. Uh, boilers en, uh, deze, deze bal gaat uh, nee. makkelijk uit. Het is allemaal nog heel rustig. We zijn vijf minuten onderweg en uh, er kan nog van alles gebeuren. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Onze vliegende kiep, mooie sportverhalen. Jules van der Wart. Ja, over het uh, wat ik al zei, ik ben in Zeist uh, bij Klaas-Jan Huntelaar. Hij doet nu de deur voor me open, helemaal uh, keurig. En dan kijken we uit op de kunstgrasvelden in Zeist en een, een normaal grasveld. En ik zie tientallen, honderden kinderen in allerlei shirts. Ik zie ze in een shirt van de Graafschap, maar ik zag ook jongens van AZ, Twente, langskomen in Heerenveen. Noem maar op. Ik hoorde Duits praten. Dit moet voor jou erg mooi zijn, want het is keer, hè, dat, ja, dat is de eerste keer dat jij zo'n dag organiseert. Ja, dit is de eerste keer. 1 september is het een jaar geleden dat we het eerste project hebben gestart met, uh, met de Foundation. En uh, ja, ik moet zeggen, zo'n dag is natuurlijk uh, een kerst op de taart, hè? Ik zie ook eh, FC Schalke 04, eh, een mooie boog waar eh, iedereen doorheen kan lopen met Kasprom, sponsors. Maar je zou eigenlijk moeten trainen vanochtend, maar dat hoeft er niet. Want hoe is het met je? Ja, nee, besturen gaat wel goed. Ik ben, uh, ik ben zelf alweer aan het trainen. En ik ben alweer ja, uh, op de goede weg. Ik ben nog niet helemaal fit, maar ik denk één, twee weken dan, uh, dan moet ik wel weer met de groep mee kunnen trainen. En ja, ik moet zeggen, die training gaat allemaal goed. We, uh, Gisteren gewonnen, ook niet onbelangrijk. Dus, uh, dus iedereen was in een uh, positieve stemming. En we hebben vrijgekregen, dus kon ik gelijk uh, hier naartoe. Je was wel bij de wedstrijd gisteren? Ja, ik was bij de wedstrijd. Ja. En, en verrast het jou hoe jouw club dan nu speelt? Um, nou ja, ik denk we hebben een beetje lastige fase gehad aan het begin. Uh, speelden we niet zo goed. Ik moet zeggen, gisteren was het al, uh, al stukken beter. We hebben ook weer uh, een aantal nieuwe spelers uh, gehaald. oude dus, ja, uh, Tink zelfs, die ze we kennen van uh, AC Milan uh, PSV. Ja, ja, ik ken hem ook nog van AC Milan dus, uh, ja, hij is een goede speler, denk ik, een goede versterking voor ons ook. En dat hebben we ook nodig om, uh, om te vechten voor die Champions League plekken bovenin. Want uh, ja, aan het begin was het nog niet zoals het moest. Zie nou, je helemaal als concurrent? Nou, hij is uh, ja, meer een uh, uh, aanvallende middenvelder. Uh, ja, en concurrent. Je speelt met elkaar in het team en je moet het met elkaar doen. Dus we hebben, we hebben die hele selectie nodig om, om die derde plaats te bereiken. En niet uh, alleen maar elf spelers. Ja, we zijn hier voor je foundation. Wat gaat er ja. vandaag allemaal gebeuren? Nou ja, er worden spelletjes georganiseerd voor de kinderen. Uh, kinderen worden bewust gemaakt om, om goed met, met allerlei dingen om te gaan. Respect voor uh, uh, natuur, uh, uh, elkaar, uh, maar ook materialen. En, uh, uh, ja, er wordt van alles georganiseerd. Een toernooi is daarna, begint om 1 uur. Tussen Shelken 04, De Graafschap, Utrecht. En uh, uh, vier amateurclubs, uh, Lonneke, Always Forward... Uh, ik zal even spieken AJC en, uh, en Estegraaf Dijk. Dus uh, uh, ja, het is uh, een mooie dag. De mensen moeten nog snel komen, want tot hoe laat duurt het? Het duurt al met al. Ja, het zal iets uitlopen. Dus uh, het zal wel rond etenstijd uh, afgelopen zijn. Dus het, is het Nederlandse zes uur, hè? Uh, veel plezier uh, vandaag en ik spreek je over een uurtje weer. Dank je wel. Uh, Klaas-Jan Huntelaar, hij was uh, in gesprek met uh, Jules van der Wart. De gast op de pers Tribune, uh, Stefan Stassen. Stefan, en morgen uh, begin je met, uh, met een uh, nieuw programma. Ja. Stefan Stassen, de staat van Stassen. KRO, come together. together. Radio 2. <laughs> ja, He? da daar hebben het al. Daar even... Moet je om lachen? Nou, ik moet ja. erom lachen, dat ik dacht van, ja, maar uh, ik, ik ben ook wel een beetje van uh, de nostalgie, dus ik zou eigenlijk ook nog wel weer even wat willen horen van het uh, theater, van het uh, sentiment, want dat deed jij in het uh, verleden met deze man. Deze man, deze man. Radio 2. Ruud Hermans met het ah. Theater van het Sentiment. Je hoort nog eens wat op Radio 2. Je hoort nog eens wat. Ruud Hermans, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hey Ruud. Hey, steek Jeetje, ik kreeg ook kippenvel toen ik je naam hoorde net. Maar... Ja, ja, ik zelf ook. Jeetje. Want jullie kennen elkaar van de KRO natuurlijk. Ruud was ook, uh, jij bent ook uh, presentator van uh, het theater geweest... met uh, Kobus Boscha, Mark Stakenburger natuurlijk niet te vergeten. Ja, Stefan, ja, ja, ja. jullie waren de vaste waarden. Ja. Wat, wat is jouw uh, eerste herinnering op dit moment aan het uh, programma... toen het begon, het theater? Dat, uh, lang geleden, 17 jaar hoor ik. Ja, ik, ik, uh, er, zijn een paar er zijn een paar herinneringen die, die, die ik heb. Er Bel altijd een man... Als wij, toen wij samen zaten op maandagavond, toen uh, in, helemaal in het begin. Ja. En die, die, liet, die liet altijd weten, oh, die twee lolbroeken zijn alweer. Ja. <laughs> ja. want het was gewoon het was gewoon ook. Het, het was serieus, maar het was ook lol, lol maken. Die ja. Die ja. Zeg, het, het, het programma was natuurlijk qua inhoud. Uh, Hetzelfde, avond en avond zei dat er een ander jaar uh, tal op werd geplakt. Maar hoe, hoe, hoe hielden jullie toch in de presentatie als het ware dezelfde de stijl gehandhaafd? Of hoefde dat helemaal niet? Nee, dat hoefde niet zo. Maar ik, ik, Stefan en ik lagen wel in het verlengde van elkaar. Uh, ik, ik hoorde dat zelf wel aan de presentatie. Daarom waren, dat vond ik die eerste jaar ook leuk met z'n tweeën. Ja, dat was super leuk. En dat hebben we, dat hebben we later hebben we dan wel gemist. Dan zeiden we, zullen we nog eens een keer met z'n tweeën ja, ja, ik mis het nog steeds eigenlijk. Ja, het was, het was, ja, het was gewoon leuk. Het maar, het wel, het al, maar het wel. was ook, Ruud, dat we hadden dus ook in de vorm... De was we ook wel heel goed over nagedacht... we hadden, we hadden ook echt een, een tekstschrijver, Axel van der Ende... Ja, eh, onder andere, geniaal. die ook zorgde dat die vorm werd bewaakt. Dus dat, uh, wij, ja. het, dat was ook ja. nog... Uh, wat schreef ja. hij dan? Kun je, heb je daar iets concreter voorbeeld van bij de hand? Wat was zijn toevoeging dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld alle inleidingen naar gesprekken toe... Ja. Die, die werden echt bloemrijk gemaakt. En die zorgden ook dat die, die, ja. die, die, die, die ah. fantasie van het theater, uh, dat theater... Dat het terrein bleef. Ja. Ja. Zeg, uh, Ruud, uh, aan, aan, je hebt heel veel beroemdheden gehad hè, in het theater. Wie, uh, aan wie bewaar jij de beste herinnering? Ja, Ik heb een interview gedaan met Paul Enka ja. in, wow. in, in, de, in de latere jaren. Dat was een lang interview, maar dat was een fantastisch interview. Maar, ja, ja, zo'n ja, zo leuke man. Ik had lijsten uitgeprint van wat hij allemaal geschreven had. en wie wat gezongen had. Ja, maar het was gewoon ook een kind. Zo gretig, zo gretig op leeftijd. Dat was echt uh, heel bijzonder. Ja, dat gesprek is ja. overigens in, ook na te luisteren nog op de site, Ruud. We hebben een laatste, oh, okay, we hebben laatste okay. herhaald. Weer. Ja, maar mag ik, mag ik één ding zelf even aanstippen. wat ik, wat ik me, even de meest geweldige dingen vond? Wij, wij deden op een gegeven moment een meditatie. En ik weet nog niet, uh, uh, Polman, wie was het ook alweer? Ja, Stefan Raman -ra Polderman of zo. Ja, en ik zat dus op de presentatietafel en Stefan die las dus zeg maar uh, uh, de, de woorden van de, de meditatie voor. je moest dan gaan hummen gaan zo. Mm. <lacht> Nou ja, wij zijn, echt, wij zijn echt in een slappe lak dat was, Ja, dat, dat, was, echt feest. dat ja. was echt feest. Ruud, maar nu toch even over, over jouzelf. Um, ja. Want jou, jouw passie is ook muziek maken. Ik herinner me van heel lang geleden de Tumbleweeds bijvoorbeeld... waar jij een belangrijke ja. rol in, in speelde. Ik herinner me jouw programma American Connection. Ja. En, en nu ben je al een tijdje niet meer op de radio. Wat doe je nu? Uh, ik, ik maak nog muziek. En ik ben uh, eigenlijk uh, in het jaar dat ik, dat ik ontslagen werd bij de KRO... ben ik, ben ik uh, afscheidsbegeleider geworden bij Toeval. Wat is dat uh, afscheidsbegeleider? Uh, nou, ik, ik, ik, uh, ik, ik ga voor in, in crematiediensten. Dus ik schrijf veel uh, levensverhalen. Ik praat met, met uh, de, de nabestaanden. Soms praat je ook uh, met, uh, met degene die uiteindelijk gaat sterven. En... Uh, ja, de, de, de, ik, ik doe vrij veel dienst en ik ben nu zeg maar even in uh, een soort van gedwongen sabbatical heb ik even. Ja, ja. Zeg maar de, dus, uh, maak jij ook muziek dan bij uitvaarten? Ja, uh, maar niet altijd hoor. Dat is, dat is iets waar ik zelf nooit mee kon. Dat doen zeg maar de, de verzorgers die, die het eerste contact hebben met de familie. En die zeggen dan wel van nou, het kan ook wat zingen als je dat wilt. Ja, en wat, wat, en, en wat, en dat, wat vragen ze dan? Wat, wat laat jij dan horen op verzoek? Uh, ik, ik zing er wel uit, uit mijn eigen repertoire, waar, waar, waar ook covers in zitten. Of ik zoek wel een, een, een passend liedje. Of uh, ze vragen: uh, mag ik dan bij jou van Claudia de Brij? Wat een fantastisch liedje is om ja. te zingen voor mij. Maar gewoon ook echt uh, Nederlandstalige dingen. D Droomland bijvoorbeeld. Dus je bent een heel andere, andere weg ingeslagen. Ja, min ja. of meer natuurlijk wel op het pad dat je kende, maar zonder radio, hè? Maar ik, ik denk ook wel, uh, zoals ik uh, Stefan ken, ik denk mm. dat hij het misschien te zwaar zou vinden. Maar ik, ik heb wel een groot voel een groot, vo groot verwantschap uh, met, met Stefan. Ja, ja, Over is... uh, hoe mensen zijn en, en, en empathische gevoelens en kunnen luisteren en op zoek zijn naar wat mensen mm. bedoelen. En, en dat vrij, vrij snel doorhebben. Dat moet je eigenlijk uh, dat moet je wel hebben. Ga, ja. je, ga je luisteren naar zijn nieuwe programma? Ben je nog überhaupt een radioluisteraar? Radio 1, ach, ach. En, dan in, ja, en dan in de auto, nee. en ik moet, ik, ik moet eerlijk zeggen, want ja, dit is... Maar, ja, maar Radio 1 is ook een soort langdurige, het langdurige het uitvaart hoor, moet ik zeggen. Nee, nee, nee, maar Goed. waar ik nu het programma vind ik een zeer aangenaam programma om, om, te, om uh, naar te luisteren. Uh, het middagprogramma vind ik op Radio 1 vind ik ook zeer prettig om naar te luisteren. Ja, wat leuk, wat leuk om te een horen. Een de avond nog, de Even naar twee. Ja, bij jou zeker, Stefan, ja. Hé, hey, maar kun je me nog even bellen straks? Ik ben, ik ben zijn nummer kwijt namelijk. Het nummer van Ruud Hermans. Nou, Ruud, zeg het even. Nee, <laughs> nee, ja, nee, want nee. al mijn nummers ja, dat, zijn kwijt. Hij vraagt dus. al via de regie. Nee, dat regelen. De, ja. ja, nee, Marielle heeft het nummer. Ik, ja, ja, ik geef het wel even. Ja, Ruud, ik dank je wel. Hey, leuk, Ruud. van succes, hè? Ja, dank je wel. Uh, uh, mooi om je even, oh, ja, even ja. te ja. horen. Ruud Hermans, wat een bijzondere wending in een, in een leven, hè. In een werkzaam, maatschappelijk ja, leven. Nou, hij is een ongelooflijk uh, lieve man. Hij is niet alleen lief, maar hij is ook nog eens heel erg goed. Ja. Muzikant ook. Nu het uh, programma De Staat van Stassen. We hebben het natuurlijk al even uh, aangetipt. Uh, hoe ontstaat uh, de aanloop naar zo'n programma? Kun je ons meenemen in uh, Er moet iets nieuws komen? Je krijgt de opdracht van de KRO, bedenk iets nieuws voor twee. Je hebt iedereen overtuigd, jij mag het presenteren. Ja, ja dat is moeilijk, want je wil ook nog iets van het oude bewaren. Dus de sfeer moet bewaard blijven. Ja. Ik denk, wat we nou? maar toen dachten we, laten we het eens helemaal omdraaien. Hoe kunnen we nou zorgen dat je, dat je het gevoel hebt... dat je elke 24 uur uh, die er is... Dat je, die, dat je de mogelijkheid hebt om geschiedenis te schrijven omdat wij vroeger in dat andere programma dat zochten. Van, van dat mensen toch in het, in het verleden... en dan, Nu weet je dat, die hebben geschiedenis... Ge en in het klein kun je geschiedenis schrijven. Ook al haal je misschien de, de kanten niet. Maar je kunt wel het verschil maken op een dag. En elke dag is er weer een nieuwe kans. Dus dacht als we vanuit nou, die positieve gedachten een programma gaan maken... En zo, en zo kwamen we er eigenlijk op, uh, en, dan, en dan vanuit mij een beetje vanuit mij gezien. Dus, uh, en, en toen kwamen we eigenlijk op, uh, eerst was het de wereld van, van de wereld van mij. En toen dacht ik, ja, staat is ook wel weer leuk. dat ja, het allitereert. Het allitereert leuk, en ik kan me weer iets verbeelden. Want het, ja. dat is nu nog niet aan de orde, maar ja, je hebt natuurlijk een staat, staatburgers, staatsburgers, je, hebt, uh, ja, je, hebt, je kunt van alles met een staat doen. Ja. Je kunt de ideale staat creëren. Dus dat is ook wel weer leuk. Ja, ja, ja. O, een o, een soort utopia. Nou, dat vond, meer? Ik met, dat vond ik meteen al leuk. Dat, ik, ah, dat, dat heb ik ook altijd wel eens gedacht. Dat lijkt me leuk om een, een land opnieuw in te richten. Ja, en dan met alleen maar uh, positieve dingen. Opgewekte ja, zaken. Nou, opgewekte, nou, het hoeft niet. Het mag ook wel af en toe ja. een, uh, iets van oorlog zijn of zo. Maar, maar liever niet. Nee. Zeg dat, uh, en dat is twee huurders, hè? Uh, dan twee uur lang. Oh, we, we gaan even kijken bij Philip, uh, Steven. Wat? Nee, ja. De, de, de, de, ja, Jack, het, de mag jij niet, oh, dat mag jij niet zeggen. Oh, nee. Maar ik mag het wel zeggen, want <laughs> na ruim 17 minuten staat Ajax ineens op een voorsprong. Ja, Ajax zat eigenlijk helemaal niet goed in de wedstrijd. Had wel veel balbezit, kon maar geen kansen creëren. En dan ineens na 17 minuten krijgt Lasse Schöne de bal. Schiet uit de tweede lijn. Heel mooi vanaf de rechterkant de bal. Draait helemaal in de linkerhoek. De verre hoek voor Schöne gezien. Het is een knap schot. Wel zit de doelman daar niet lekker uit. Marco Bisotti ook nog een, in de jeugd op de toekomst speelde bij Ajax. En hij helpt hier eigenlijk een beetje zijn oude club. Maar goed, een, mooi, een mooie treffer. Laten we daarop houden van Lasse Schöne. Ajax leidt met 1-0. Nou, mag je wel zeggen, uh, Steven, uh, nou, ook wel de win helemaal... van de Philip Koker zien te worden. Hij werd natuurlijk helemaal vrijgelaten ook, hè? Ja, vertel het mij. Nou ja, Schöne, die, uh, de enige man die werd vrijgelaten was Schöne... en hij kon prachtig uithalen, schiet hem daar in, in de linkerhoek. Oké, okay, de keeper ging uh, niet helemaal vrij uit, maar het doelpunt uh, was, uh, was daar en was goed. Ja, en wa waar zat u ongeveer in het doel, de bal? Uh, links. Links dacht Boven, onder, eh, beneden. Waar lag jij, de keeper? Uh, de, keeper radio, hè? Ja, de, de keeper lag links. De keeper lag links, maar hij is hij groot. Net zeg maar. Uh, niet helemaal links in de bovenhoek, maar iets te Toch? Govert, vind jij met. Uh... Ja, nou, ik, wat ik je zei, ik ken die namen niet meer. Weet je, en dat vind ik ook. Uh, opa vertelt. Maar kijk, vro vroeger bleef een, een elftal vrij lang intact. En dan veranderen eens één, twee pionnen. En vandaag de dag, uh, daar krijg je zoveel. Uh, uh, ik fiets fiets fietsje, fietsjeachtig namen. Ja. En dat je denkt, ja, maar bij wie speelt die dan eigenlijk? Dus dat is voor de radioverslaggever ook een stuk lastiger ja. geworden. Want die moeten voortdurend bij zeggen: ja, maar die is van Groningen, die fiets. En die andere fiets is van Ajax. <lacht> dus dat, ja, dat is niet meer. Harry ze speelt de bal in de breedte. En dan Willy van der Kuijde. Nee. En die wordt achterop uh, opgepakt door Jan van Beveren... Die hier ook al twaalf jaar in het doel ja. staat. Weet je, zo ging dat uh, En als je Willy zijn, dan wist je er is maar één Willy. En er is maar één Willy en dat is. Uh, Willem van der Kerkhof. Ja, ja maar dan nou, had je greep op. Ja, dan zit de Jan Reker een beetje te pleesen. De oud-directeur van PSV. Is hij er al? Die is binnengekomen. Ja, oh. zeker. Jij kan hem niet zien. Is ook een groot man. hè? is een groot man. Zeker, jarenlang trainer daar uh, uh, geweest. Dus uh, wij, uh, we gaan uh, naar onze tv kenner Ron Vergouwen deskundige Kassie kijken en uh, vandaag over Kassie kijken met Ron Vergouwen. Het was, een, uh, het was een week waarin de journaalkijker vol vertwijfeling voor de buis zat. Want uh, ja, hoeveel meningen er ook voorbij kwamen... een echt antwoord kwam er toch maar niet op die ene prangende vraag. In de VS, in Groot-Brittannië, maar ook in allerlei andere landen... hoor je steeds meer dat het eerst wel helemaal zeker moet zijn... dat president Assad achter die gifaanval zit. En de vraag is dan, hoe zeker is het? Ja, en komt er een vergeldingsaanval en wanneer? Het was een tv-week vol met vragen... Ook vragen aan een wat lichtere kant van het tv-spectrum. Bijvoorbeeld in de quiz De Slimste Mens. En nee, niet wie de quiz zou gaan winnen. Pieter Derks, gefeliciteerd. Nee, verrassendste vraag was dit seizoen. Wat wordt de vraag? Want zag u bijvoorbeeld deze vraag van gastvragensteller Jochem Meijer aankomen? In 2009 werd ik drager van een prachtige stad. Mijn stadje, mijn lijden. De stad waar mijn wieg ligt en mijn graf ooit zal staan. En Rembrandt ooit zijn kwast heb ontdekt. Dat is mijn stadje, dat is mijn lijden. Maar wat weet jij van Katwijk? Ja, en een andere vraag in de ondraaglijke lichtheid van het tv-universum deze week... Hoe zwaar wordt de concurrentie van Pauw en Witteman komend seizoen? Hier is uw late night man, Humberto Tan. En ja, nu moet ik er iets over gaan zeggen. Maar ja, het is niet ver om al na één week helemaal los te gaan op Humberto. Nou, vooruit, vooruit dan maar. Ja, er is een hoop over gezegd, over het geluid. Nou, daar kan nog aan gewerkt worden. Het hoge showbisgehalte. nou, dat is een keuze. Ik weet niet of het een goede keuze is, maar goed. De sfeer, nou, dat wordt langzaam wel wat beter. En uh, wat hebben we dan verder nog? Oh ja, het stellen van scherpe vragen. Nou ja, daar heeft toen toen in ieder geval ervaring mee. Merel, ik vraag aan jou wat zo bijzonder is aan het advies van de Rabank. En dan neem je me mee naar Vlamersveld. vlammersveld. Ja, in feite werd hier het idee van coöperatief bankieren bedacht. Oh ja, maar wat heeft dat te maken met het advies van de Rabank? Nou, u hoort het. Umberto kan best iemand geheel onbevooroordeeld doorzagen. Maar ja... Zagen we dat ook terug in zijn talkshow. Je prijzen gewoon het zakenverhaal van het jaar wordt bekend... en dan gaat het mis. Wat doet dat met jou? Ja, maar Lies Dekkers, dat is een scherpe vraag, hè? Nog een uh, goede vraag voor Frans Bauer misschien? Jij ja, bent ontzettend succesvol... en eigenlijk is heel veel in je omgeving, is alles op jou gericht. Hoe hou jij jezelf zo normaal? Ja, hoe blijf je normaal, ja? Ik, ik heb zelf ook geen idee. Oh, briljant. Pauw Witteman schrijven jullie mee thuis... En uh, wat willen we eigenlijk weten van Jan Smit, Umberto? Jaap heeft vorige week te horen gekregen dat hij maagkanker heeft. Wat doet dat met jou? Nou, ik heb er hele slechte dagen van gehad. Maar Jan Smit ontpopte zich zelf trouwens wel... tot een aardige interviewer bij TAN... in een gesprek met de omstreden 6 voorman Koen van Venendaal. Ik hoor de hele tijd we, we, we, we, we. Maar volgens mij ben jij de enige die dit salaris had. Nee. Niet. Dus er nee. zijn nog meer mensen die 160.000 euro... Ik ken de bedragen niet uit mijn hoofd, maar we hebben een organisatie. Dat zijn drie mensen. Die krijgen gewoon uh, salaris. En die krijgen ook gewoon en salaris. hoe hoog is dat salaris, als ik vragen mag? Uh, ik weet dat niet uit mijn hoofd. Het staat ook in de jaarstukken. Maar dat heb je gelezen, toch? Uh, we verdienen ja, nou, we geven Tan nog even de kans om te groeien. En daarbij, Jan Smit is misschien ook niet de type gast... wat je het vuur aan de schenen moet leggen. Alhoewel, hij zat deze week ook bij Johnny de Mol... in de leuke reisshow Waar is de Mol? En die kreeg met de juiste vragen wel de antwoorden... waar heel Nederland van opveerde uit de tv-stoel. Waar gaat het allemaal ophouden straks, Jan? Als ik wil stop op mijn veertigste... ste heb ik nu nog 13 jaar om, uh, om te knallen. Hallo? stop op mijn 40 40ste? Ja, dat wil ik. Echt waar? Ja. Dat zou mijn ultieme droom zijn. Dat staat genoteerd. Uh, tot slot de nieuwe zaterdagavond van RTL 4 dan. Die staat sinds gisteren ook in het teken van uh, het stellen van strategische vragen. Wie ben ik? Ja, want inderdaad, wie ben ik is uit de motteballen gehaald. U weet wel waarbij je moet raden wie of wat je bent. Uh, maar hoe ging dat spel ook alweer? Ben ik een markkoopman? <grijp> <telling> ben je een vraag je Ongelooflijk, nee, is niet ja. de... <telling> <telling> <telling> nou ja, Het blijft best een aardig spelletje. Maar nu, met vier enorme ego's in het panel... Gordon, Jan Dino, Richard Groenendijk, Paul de Leeuw... het wordt wel erg druk. Uh, gezellig, bedoel ik. Nee, nee, nee. hoor wat hij oh, zei! Oh, oh, ik weet, ik weet, ik weet ik het, ik weet het! Ik weet oh, het! Ik ben, ik ben, Wat zei hij? zei hij iets. Ik niet op gaan letten. Wat zei hij? Zij zei iets. iets. Wat zei hij? Wat zei hij? Wat door? zei hij? Ja, en dit symboliseert eigenlijk een beetje de hele tv-week. Goede vragen stellen, dat is belangrijk. Maar als je niet luistert naar het antwoord... dan hebben we er natuurlijk helemaal niks aan. Kassie Kijken, met Ron Vergouwen. Alles wat Ron zojuist besprak, terug te luisteren op onze site... deperstribune.nl onderdeel uh, Kassie Kijken. Steven, heb jij nog wat gezien van het nieuwe TV-seizoen? Uh, ik heb er, er wel een paar keer Roberto Tan van gezien. Bertol. Ja, dat vond ik, ik, ik, ik, ik, ik merkte dat het altijd alle het begin is moeilijk, zeg maar, op dat vlak ook, zelfs op die, in, in die wereld van talkshows. Ja. En wat me wel opviel, maar dat valt me wel vaak op de laatste tijd. Is dat het anticiperen van presentatoren. Dus dat ze dan zeg maar, hun voorgesprek zo goed in het hoofd zitten dat ze uh, vragen stellen die eigenlijk of ook. Uh, uh, uh, vragen stellen, die, uh, of nee, iets uit een antwoord halen wat nog ja. helemaal niet gezegd is. Nee. Dus nou, ja, maar jij zei net, maar dat had hij niet gezegd. <laughs> dat nou, had hij wel in het voorgesprek ja, ja. gezegd. Nou ja, kan gebeuren. Ja, of, of, of je krijgt de wijsneuspresentator ben daar zelf ook schuldig aan geweest. Ah, ja. Dus daarom durf ik te zeggen dat, dat je vragen en antwoord geeft. Hè, ja, dat en dat, dat je gast kan zeggen, inderdaad, meneer Van Braak. Precies, dat is dus, het zo zit het wel. Ja. Jan Reker kent dat uh, van, van uh, PSV, dat kreeg hij ook. Uh, de, de, de collega's met de vragen en antwoorden. Ja, dat uh, gebeurt vaak. Hè? Dan hoef je ja. alleen maar inderdaad zeggen of ja of nee. en uh, Dan is de mening van de journalist die... Uh, ja. dat is dan het antwoord. Ja, dat ja, is ook een cultuurtje, denk ik. Maar heb je als, als, als directeur van PSV... Dan liever een gewone mensenvraag om antwoord op te geven... of zo'n zo stelling? Nee, liever een mensenvraag, daar kun je zelf op reageren. Ja. En anders moet je weer het antwoord wat eigenlijk al in de vraag zat... moet je, Eerst, moet je weer terug en draaien. Eerst van tafel halen om je eigen... Ja, dat is ingewikkeld met je eigen zonde van de zendheid uh, allemaal. Steven, de vraag is binnengekomen. De rekenkamer is een mooi programma. Wat heeft hem vooral zelf verbaasd in dat programma? Vraag je van John Koenraads via Twitter. Uh, nou, wat kost de oma? Ja. Dat vond ik eigenlijk wel de meest uh, heftige uitzending. Omdat die ook grappig was. Maar tegelijkertijd ook je denkt van... ja, weet je, er is een klein stukje in het mensenleven in je schema's vastleggen waarin je oud wordt en waarin je, je gebreken krijgt. Ja. En dat is nou toevallig het, ook het gedeelte wat zoveel geld kost. En, en uh, wat zo pijnlijk is. En, en uh, gewoon om, ook de grap van die uitzending was natuurlijk ook dat, uh, dat je eigenlijk... je moeder uh, voor, voor haar rest van haar leven op een cruise kan zetten. Ja, dat, zei je, ja. dat dat, dat ja, nog goedkoper ja. is en dat ze nog beter wordt verzorgd... dan in een uh, verzorgingshuis ja. of verpleeghuis. Nou, wie weet kunnen we dat via de ABBZ straks en de Tweede Kamer, der Staten, ja, nou gaan regelen. Dan ja. zeggen we: nou geeft u het geld maar, ik ga cruisen met alle verzorging. Zeg, eh, en René zegt: eh, ik mis in het overzicht van Stefan Sachs het Heksennest. Wat bedoelt hij dan? Ja, ja ik had een hoorspel op, uh, op oh. Radio 3 s ochtends. Daar had ik een eigen dorp, samen met uh, twee anderen. En nu een eigen staat? Ja, in eigen staat. Ja, u, is, u is aardig doorgegooid ja, in de ja. loop uh, der jaren. Ben, ben jij, uh, Jan, uh, Jan Reken, een radioluisteraar? Dat ik in de auto zit. Ja, en waar zit je dan? Hè? Radio 1. Oh. Ja, altijd uh, nieuws en, en sport. Altijd bijgepraat willen worden. Ja. Weten nee. wat er aan de hand is. Maar ken je Steven uh, wel nee. van stem? Of? Nee. Ach, Steven. Ja, Steven. Ja. ja. Ik heb nog niet zoveel op Radio 1 gedaan. Nee, dat is waar. Ja. Nee. Dat is zo, radio ook een radiopresentatie. Hè? Want ja, we kennen mensen ons verder niet. Nee. Dat is, uh, ja. Als je op tv komt, ben je natuurlijk gekend. Hè? Ja, ik werd ook bijna nooit. enkele keer in de sauna toevallig. Ja. Dan kom je niet vaak in de sauna. Toen zei iemand van zo, Stefan Stassen. Dan denk ik: Kijk hem nou wat? Die ken me dus uh, echt uh, van uh, En zij ziet u er zo uit. <laughs> is dat waar ja, je stem je. Bij een stem uh, zoek je, zoek je ja. een beeld bij, hè? Ja, maar ja, dat, dat is leuker Jan, ja. van, van, van radio natuurlijk. Want uh, Stefan is van de imaginaire radio, hè, vooral de, van de verbeelding. Dat is het leuke van radio natuurlijk. Ja. Maar ja, nu zitten we ook op de webcam, op uh, visual radio. Zo. Ja. ja, die staat ook aan nu. Dat weet ik niet. Zwaaien? <laughs> ja. Nee, ik weet niet of die aanstaat, maar het kan maar zo. Het is, het is de nieuwe tijd hè, dat je radio op eh, internet moet kijken. Steven, ik wens je heel veel plezier met ja, je mooie je nieuwe programma. Ja. Dat uh, dus morgen begint. Radio 2, 8 tot 10 s avonds. Ja. En, de, en de website is al geopend, uh, karo.nl/slash de staat van Stas. Wat kunnen we daar achterlaten nu al? Uh, bemoedigingen voor hoe goed vandaag is. Ga vooral zo ja. we beginnen. Nee, je mag ook al zeggen oh. hoe het vandaag is. <lacht> Oké, okay. dankjewel dat je ja, hier was. Jij en uh, op naar Peter van Brugge, de afscheidnemer. Jan Reker, graag tot zo dadelijk. Ik moet even langs het nieuws. Dus uh, je wordt op je wenken bediend, op één. Je, je wordt weer bijgepraat. Nieuws en sport zo dadelijk bij de collega's van de NOS. Heeft u een vraag of klacht over pers of journalistiek? Ik begrijp er niks van. Of wilt u juist een pluim uitdelen aan uw favoriete programma? Daar ja, luister ik dan met plezier naar. Spreek uw boodschap in op Govert's antwoordapparaat. Bel 035-677-6001. Daar ben ik wel benieuwd naar, Govert. En misschien hoort u het commentaar op uw vraag... in het tweede deel van de perstribune. De perstribune is een programma van Max. Sport op Radio 1. Zometeen verder met de Eredivisie, Groningen-Ajax. In de zes minuten op tijd die deze wedstrijd nog rijk is. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in Langs de Lijn. En ook AZ testen. Met een voorzet en die bal zit erin. Peksvolle utrecht Richting de tweede paal via de lat zeg. En nog half vijf, Feyenoord-Roda. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. Verder op Motorsport, de Vuelta, WK Judo en tennis. MOS Langs de Lijn, zometeen om twee uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.